Zon. Zon Zee Zandvoort Zomerhits zomerhit. Dit is de zomer van ZFM Met, Met nu Entertainment for you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 Het mooiste ligt voor ons. Als, Als we schouder aan schouder staan, schouder aan schouder. Als we schouder aan schouder, Als we schouder aan schouder staan, Als schouder aan schouder. Staan. Als schouder aan schouder staan, schouder aan schouder staan. Schouder aan schouder met hetzelfde doel. The boys that it falls <im Olive nói> Aus dem Schauder, an Schauder, an Aus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 Uh, druk, druk, druk, druk. Ik heb vakantie, dus dan moeten er moeten heel veel dingen thuis gebeuren. Uh, de kinderen waren op vakantie, dus uh, ik had het druk thuis. En aan de andere kant ook weer stil natuurlijk, als de kinderen het huis uit zijn natuurlijk, hè? <laughs> Dus ik dacht, ga even lekker nou echt een paar dagen ertussenuit. En dan zitten we hier. Lekker heerlijk in. Ja, Mooi, zonnige Zandvoort, altijd zin in Zandvoort. Ja, natuurlijk, zeker weten. Dus uh, ik kom hier al van jongens af aan, dus wat dat betreft uh, zal ik nu regelmatig komen hier, Roy. <laughs> ja, toch? Ja, deze Entertainment View, uh, gaan we lekker veel praten over de Entertainment Business.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 Bene. Sido la parla pietà americano. Quando si fa l'amore sotto luna. come davvero un cave di ai dovi. Ik Mama, appelsapje, Henri. <laughs> Wat zegt hij nou precies? Ja, fiets mijn zoon ja. in Rotterdam of zoiets. Ja, zoiets. <laughs> en mama, appelsapje. Ja, moet kunnen natuurlijk, hè? Ja, heel erg uh, grappig dat uh, dat soort nummers. Uh, jij hebt er heel veel natuurlijk. Ja, en we uh, ja, ja, ja. een tijdje terug hebben ze ook allemaal een beetje afgeluisterd. En uh, ja, het blijft gewoon grappig dat zulke tekstjes dan lijkt op Nederlandstalig... Uh, ja, N Nederlands dingetjes. Misschien een idee trouwens, Roy. Dat luister thuis, als je die eentje nog vindt of zo, even doorsturen. Ja, dat is leuk. Dat kan naar redactie.apenstaartje zfmzandvoort.nl. En dan komt het vanzelf hier in de mailbox. En dan zullen wij eventjes gaan checken. Kijk of Hartstikke leuk. Dat is een Er is ook babynieuws, hè, Henry? Ja, ik heb het gehoord, ja. Het Silia Rombli heet ze. Of Romblee, wat is het? Ja, Romly. Bevallen van een dochter. Ongelooflijk, jongens. Ja, wij hebben een tijdje geleden in de uitzending hier gehad. Toen zat ze nog. Lekker te zonnen in, uh, in uh, het Amstelpark, geloof ik, uit mijn hoofd. En, uh, ja, en uh, nu is het dan zo ver gekomen dat het eindelijk eruit is. En uh, binnenkort mogen we er dus ook weer bellen. Dat hebben ze gezegd. Dus dat uh, wordt hartstikke leuk. Nou, dat denk ik ook zeker wel. En ze, dacht, ze was hartstikke blij met de zwangerschap. En ze kon het eigenlijk niet geloven. ja ja Goed, dat hangt ervan af wat je ermee doet natuurlijk. Hè. <laughs> nee, het is heel <laughs> erg leuk voor Etcilia uh, en Tjeerd uh, Oosterhuis. Dat ze hun nou. eindelijk hun kleintje in hun handen hebben.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 Ja, nou, ik, ik heb er eens goed naar geluisterd en ik vond het heel origineel wat ze gedaan hebben natuurlijk. Maar ik vraag me dus wel af, hoe lang hou je dit vol, dit, dit concept? Ja. Eh, da, da, daar ben ik een beetje benieuwd naar. Hoe lang ja. zal dit... Ik denk twee albums. Al ik hoor al hier in de studio, twee albums houden ze dat vol. We viral, gaan het, dus. uh, de eerste is uit. Ik ben benieuwd. Uh, ja. Dus we moeten het volgende album wachten en daarna horen we niks meer van. ze. Dan is het een eendagsvlieg. Het zou kunnen.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 Shine again Take a journey.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 Tentenlucht ontwijkt, maar als ik zag je zeven in jouw handen knijpen, kom jij dicht. Te...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 Is geen probleem. Het was Volendam, de musical, hier op CFM Zandvoort. Een, ja, een totaal andere ja, muziekuitstraling uh, van, uh, dan, dan echte Volendamse zangers... zoals Jan Smit en uh, natuurlijk uh, BZN, ja, ja. wat je hoorde. Het is echt een uh, ik, Toen ik het zag, dat singeltje, dacht ik van... ja, weet je, dat is uh, gewoon oudbollig en niet uh, gezellig. En toen zag ik ze op televisie bij uh, de Jong Krijkamp Musical Award... Mm -hmm. en toen uh, het barstte van het scherm af. En toen dacht ik, nou, koop toch maar dat singeltje...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 Van Oeh, de wind die waait jouw naam van Moken. Zo genadeloos, pretentieloos Het is bijna illegaal Oh, oh meisje van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 Dat komt allemaal vanzelf. Ja, wel zeker weten. Goed, uh, ja, ja, heb jij nog een, een, een hartstikke leuke vraag voor, voor Maaike? Nou, ik zou zeggen, kom gewoon een keertje naar Zandvoort als het zover is. Ja, nou dat vind ik een heel goed idee. Dat lijkt me. Dan ook, gaan we he? tegen die ja. tijd gewoon een afspraak maken. Komt het helemaal ja. goed? Ja, dan zorg dat ik er ook bij ben. Ja. Uh, leuk. Maak, maak wel een gezellige reunie van hier, Maaike. <laughs> helemaal super. Te gek. Doen we dat. Maaike, mag ik je? Mogen we jou heel erg bedanken voor je tijd? Ja, nou jullie ook heel erg bedankt. vond het leuk. En uh, hou me in de gaten, hè? Wat ik zeg ook. Ja, en wij gaan een plaatje voor je draaien. Oké, okay, super. Dankjewel. Hey, veel plezier vandaag. Dankjewel. Hey, tot, tot. Hoi,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 Met mijn verleden vermoeien. Ik ben niet eenzaam aan en ik ben niet op jacht. Oh. Maar ik weet zeker dat een liefde zal bloeien. Als je bij me blijft vannacht. Oh, als ik weet wat ik weet.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 Ook, ook, ook. Ja, hij is natuurlijk ook heel lang aan de weg aan timmeren geweest natuurlijk. En het uh, was uh, net als uh, onze grote vriend Dries. Maar daar hebben we het straks nog even over. Ja, daar gaan we het zo ja. over hebben. We gaan ja. ook zijn plaatje draaien. Natuurlijk. Ik heb hem ook ergens klaarstaan, dus dat komt helemaal goed. Dat doen we de tweede uur. Henry, ik, ik heb ook goed nieuws. Ja, ja. Ik, ben, uh, sinds vandaag heb ik een contract getekend met een band. En ik ben manager geworden. Ongelooflijk. Proficiat. Ja, en, leuk hè? Hoe heet de band? Uh, Excited.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 Sam-sam-aram-sam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 the sea, to the sea, to the open arms of the sea, yeah. lonely with a sigh, wait for me, wait for me, I'll be coming home,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 Israël heeft 20 Joint Strike Fighters gekocht van het Amerikaanse bedrijf Lockheed Martin. Aan de koop van de F-35 gevechtvliegtuigen zijn jaren van onderhandelingen vooraf gegaan met het Pentagon en Lockheed. Israël had geëist dat een Israëlisch systeem in de cockpit zou worden geïnstalleerd, maar de Amerikanen weigerden dat. De twee partijen zijn nu overeengekomen dat de eerste vliegtuigen worden geleverd met een volledig Amerikaanse uitrusting...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 De politie was getipt dat de man met vuurwapens rondreed en kon hem na een achtervolging aanhouden. Hij was onder invloed van drugs. Wat hij met de vuurwapens van plan was, is niet duidelijk. De man uit Zevenum zit voorlopig vast. De Nederlandse beachvolleyballers zijn voor de derde keer op rij Europees kampioen geworden. Richard Schuil en Reindert Nummerdor versloegen in de finale in Berlijn de Oostenrijkers Doppler en Melitzer in drie sets. Het weer, zwaar bewolkt en regen vanuit het zuidoosten. Vooral vanavond en vannacht kan er lokaal veel water vallen. Morgen bewolkt en buien, het wordt dan 19 tot 21 graden. Dit was het NOS Shoe.